Gisteravond kwamen nog zeker 19 mensen om bij gevechten tussen twee stammen in het zuiden van Libië. Het zou een vergeldingsactie zijn geweest voor de dood van 40 mensen bijna twee jaar geleden. In Bilbao in Spaans-Baskeland hebben tienduizenden mensen in een stille tocht steun betuigd aan ETA-leden die in Spanje in de gevangenis zitten. De ETA-gevangenen zitten nu verspreid over heel Spanje in de gevangenis. De betogers willen dat ze worden overgeplaatst naar gevangenissen dichter bij huis.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 Na de eerste dag van het EK Schaatsen Allround in Hamar gaat zowel bij de mannen als bij de vrouwen een Nederlander aan de leiding. Bij de vrouwen Irene Wust, zij won de 500 en de 3000 meter. Bij de mannen staat Jan Blokhuis op de eerste plaats. Hij won de 5000 meter. Koen verwijs staat tweede. Het weer lichte vorst, behalve aan de kust. In de ochtend vooral in het zuiden mogelijk mist. Later zonnig en het blijft droog. Middagtemperatuur vandaag 5 graden. Dit. Was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Start. Kees Hallo. Ik ben er nog. Ja. Tot zeven uh, uur uh, zit je nog met mij opgeschreept. Ah, ik vind het hartstikke leuk. Hoop jij, uh, hoop, ja, hopelijk jij ook. Goedemorgen. Ik ga met jou. De zondagmorgen starten op Radio 1 met Start, het programma dat ik samen maak met de talenten van BNN University. De radioopleiding van BNN is dat. Met daarin Roel bijvoorbeeld, die onderzoekt of een Polenhotel overlast oplevert. Don't worry, we are nice and friendly and we been not problem about the Poland people. <middels> Met mooie Poolse muziek en Martijn die het zuur in de benen heeft. Ik zie je niet meer. Kom op. Ga door. Ga Ga Ga en hij gaat niet de Tour de France fietsen, maar op een hele speciale fiets. En Judith ontmoet een fan die helemaal crazy gek is op uh, Bruce Springsteen. En hij zet eigenlijk het laatste couplet een beetje in. En hij hoorde dat we meezongen. En hij boog zich echt voorover en hield die microfoon echt voor mijn neus. En liet mij gewoon een regel meezingen. Om daarna zeg maar, de tweede regel samen of meer te zingen. Ja, dan nu een, een halve meter voor me. Een grote grijns voor Die zag ook dat hij plezier had. Dat straks. Eerst uh, even naar onze live verslaggever Roel. Roel, hallo. Goedemorgen Kees. Hey, waar hang je uit? Nou, ik heb mijn auto geparkeerd net ietsjes voor Eesveen. Dat is uh, in Drenthe, mocht je het niet weten. Ik ken het bijvoorbeeld niet. Nee, ik ook niet. Nee, dat is ook helemaal niet zo gek. Want uh, daar ga ik straks heen samen met een boswachter naar het drenthe Wolf. Ja. Want uh, wij moeten iedere week natuurlijk ergens verslag van doen. Mm -hmm. En dat is altijd een uitdaging, want tussen vijf en zeven slapen heel veel mensen. Ja, precies. En toen dacht ik, maar in het dierenrijk... Daar, ga, daar slaapt natuurlijk eigenlijk niemand in, nee. want je moet altijd op de hoede zijn. En ik dacht, dat ga ik eens even uitzoeken en dan ga ik samen met een boswachter het bos in. Joh, en, en uh, uh, ben je dan nog op zoek naar een speciaal dier? Of? Nou, ik heb wel met de boswachter afgesproken dat we naar een das gaan zoeken. en Dat is echt een beest, Dat is heel mooi. Misschien kezen wel. Het zijn van die viervoetige, harige beestjes. Ja, zoals, uh, en, zoals de meeste beesten, hè? Ja, dat is ook <laughs> wel weer zo. Een beetje het type wat op de jas zou passen. Oh, oké, ja. Okay, ja. En uh, die hebben van die hele grote dassen burchten. En daar gaan we eventjes kijken of die, uh, die beestjes een beetje actief zijn. Dat schijnt een hele ervaring. Te zijn. Yo, ik, ik vind, um, uh, je hebt uh, zo'n lekker Hollandse naam. En als ik um, een boswachter uh, voorstel... dan heet die of Huub of Roel, heb ik me eigenlijk altijd voorgenomen. En Dus ik vind het ook heel grappig dat jij nu net die opdracht gaat doen. Boswachter uh, Roel. Nou, dat, uh, je mag mij in ieder geval boswachten noemen vanaf nu, hoor. Vind ik helemaal niet erg. Nou, super. Ik uh, blijf jou dat uh, tot zeven uh, uur doen. En uh, zullen we afspreken dat ik jou uh, rond, uh, nou, wat is het, uh, kwart voor zes uh, eventjes spreek. Kijken of je al een uh, das op het spoor bent. Kijk, dan uh, ben ik er kwart voor zes weer. Super, tot dan. Kwart voor zes, natuurlijk. Kwart voor zeven, dan moeten we zo lang wachten. Kwart voor zes is Roel Wil. Weer Embrace, Desert Kid. En die komt dan weer uit Voist. En uh, volgens mij komen die ook uh, uit mijn stadsie Utrecht. Ik, uh, nou, even een klein voorbehoud maar volgens mij wel. Um, en als ik daar uh, ben en ik wil even een shortcut nemen door, uh, naar het centrum... dan fiets ik door de Harde Bollenstraat En uh, daar stonden vroeger allemaal hoeren in het rode licht, net zoals op de wallen. Um, omtussen zijn die weg. Maar nu vraag ik me af, waarom staat er nou nooit een man achter het raam? Willen vrouwen nou niet een keer op dat raampje tikken om even lekker te vragen met, zonder jeu: Hoeveel kost het nou als ik er eventjes op wil zitten? Nou, dat vroeg ik me dus af. Dus heb ik Charlie, onze prostitutieverslaggever, op pad gestuurd... om uit te zoeken of er markt is voor een manhoer achter het raam. Hoi. Ja, nou, het is heel duidelijk. Mannen lopen en iets fietsen allemaal voorbij. Het is echt heel raar om hier te staan. Ik vind het, um, je staat echt heel erg te kijken. Iedereen heeft een orde over je, meteen. En het wo er wordt ge gedaan alsof ik geen orde over hun heb. Ik moet ze maar binnenlaten. Ik denk dat elke hoerenloper dit een keer zou moeten doen. En dan ga je heel anders kijken naar, naar hoeren. Oké, okay, ik loop hier nu over de oude Voorburgwal en uh, er staat een man in het raam. Ik vind het goed dat hij er is, maar ik voel me niet aangetrokken. Nee? En ligt dat puur aan de man of is ja, dat ook ja, een situatie? Ja, niet mijn type. Ja, Maar ik vind het goed dat hij dat doet hoor. Er is altijd heel veel aanbod van mannen. Ik vind het goed dat er een keer een aanbod van vrouwen is. Dus als hier een man zou staan die wel jouw type zou zijn, dan zou je erop ingaan? Leg naar nou hoeveel het kost. <laughs> Vind je het een gemis dat dit er niet is voor vrouwen? Nou, ik denk, wel, nou ja, ik denk dat vrouwen daar ook wel willen, want ik vind wel inderdaad mannen hebben daar wat dat betreft wel, ja. Ik, het is natuurlijk veel uh, toegankelijker zo dan dat je uh, iemand moet bellen en uh, een hoop toestanden voor vrouwen is het veel moeilijker. Maar je hebt natuurlijk ook de schaamte dat je hier over de wallen heen loopt en dat ja, mensen je mogelijk dat peeskamertje in zien gaan. In Amsterdam kent niemand je, of je moet met iemand... Uh, Weet ik wel, moet nee, ik dat zou is, niet dat is, dat is, dat dat een stukje schaamt voor mij zijn. Nee, als ik het een, een zeer aantrekkelijk man vind en ik denk, wauw, dan ga ik gewoon naar binnen. Ja, ik zie de man. Hallo. <laughs> huh? Would you ever pay to have sex with a man behind the window? I never paid for a man. But maybe I can try. What would you pay for him? Half an hour. I don't know. Maybe 50. 50 bucks? Mm, yes, maybe. Hi, welcome. How are you? Fijn. You are working. Yeah, I'm working. Yeah, you can come in if you want. How much? It's fifty for 50? half an hour. Yes. Half an hour. Yeah. Okay. You want to come in for talk? No. Don't worry. Yeah, just for talk. I can explain. Yeah, and then you can go away if you want. geprobeerd, maar het was <laughs> wel nieuwsgierig. You just went to my friend, right? Yeah. What did you think when you saw a man in the red light district? Okay. Uh, I was surprised. Would you uh, pay a man to have sex with him if you wouldn't have a boyfriend? No. No, no never. Nee. <laughs> <laughs> Hi, schat, Mag ik binnenkomen? Ja, kom maar binnen, hoor. 5 euro, half uurtje. En wat doe je dan allemaal? <laughs> alles. Alles. <laughs> Trek je kleren maar aan. Het zit erop. Cool. Conclusie... Er is niet per se afkeer tegen mannen op de wallen. Sterker nog, drie vrouwen hebben er redelijk positief op gereageerd. Maar de meeste mensen zijn toch nog steeds voornamelijk verbaasd. Dus ja, of het uh, heel snel zo zal zijn dat we hier allemaal Adonis achter de ramen hebben staan, ik denk het nog even niet. Nou, ik zou het wel leuk vinden. Lekker, lekker even iets anders. Hè? En, en dat er zoveel vrouwen dat uh, eigenlijk ook wel leuk vinden. Vind ik, vind ik best ook wel grappig. Beetje, beetje even roering in de tent. Dit is Pharrell Williams. Opvallend. Ik liep net eventjes over de redactie even mijn benen strekken, hè, want ik zit hier al uh, een paar uurtjes. En precies op het moment dat dit over de boksen schalt, zie ik een reclame op tv voorbij komen... die toevallig nog aan stond van met springende... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, hoe hoe noemen die beesten? <laughs> Ook wel weer penguins. Met springende penguins. Nou, dat is, uh, heel grappig, omdat op het ritme van deze te horen. Happy Pharrell Williams. Even kijken wat, het, uh, wat er trending is uh, op Twitter. Dus het uh, laatste nieuws op Twitter. Um, de naam Ruiz is uh, trending topic. Uh, de ex-FC Twente-voetballer Brian Ruiz... maakt in de winterstop hoogstwaarschijnlijk de overstap naar PSV. PSV en Fulham, die hebben al een akkoord over hem. Uh, alleen ze zijn nog wel vol aan het onderhandelen. Want ik weet dat er ook nog andere clubs, waaronder uh, Hamburger SV... Uh, vissen naar de talenten van uh, Ruiz... Ook uh, over Mariah Carey wordt veel gepraat op Twitter. De Amerikaanse zangeres heeft haar geheim voor een goed huwelijk verteld. En daar uh, was ze heel duidelijk over. Heel veel seks. En uh, daar wordt uh, dan ook veel gereageerd op, uh, op Twitter. En Alt J, dat is uh, geen toetsenbord, maar een code van een Britse band... Toets het niet in op je toetsenbord. Uh, krijg je gewoon even als advies uh, bij mij mee. Ik ga je computergek computer gek doen. En uh, daar wordt veel over gepraat op Twitter. De gitarist van LJ, Gwil Sainsbury, stapt namelijk uit de band. Er is uh, geen ruzie, maar Gwil stapt uh, om persoonlijke redenen uh, uit de band. Hij uh, wil gewoon even wat anders. Uh, dan uh, het laatste nieuws. In het uh, Flevolandse dorpje Kruil is uh, vanavond een ernstig ongeluk gebeurd.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 En er woedt een grote brand in een voetbalkantine in Duivendrecht. Om half drie brak die uit in de kantine van FC Amsterdam. Gelukkig waren er geen mensen aanwezig. Maar voorlopig moeten de spelers van FC Amstel Land, dat is hem, de derde helft ergens anders vieren. Dan nog eventjes het uh, laatste weer. Even kijken of je een paraplu nodig hebt of niet. Nou, uh, eventjes bijraden erbij pakken. Het, uh, uh, de komende weken wordt het uh, uh, normaal winterweer. Vanmiddag valt het uh, dan nog wel mee. Met een temperatuur van ongeveer 8 graden. Maar vanaf maandag heb ik gelezen... kun je gewoon lichte vorst verwachten. Heb ik net een nieuwe trui gekocht. Zie je op de webcam op radio1.nl. En dat is een beetje een dunne trui. Dus ja, nu kan ik die niet meer aan. Uh, en dan, uh, uh, uh, ja, <laughs> dat, dat vind ik jammer. Maar hè, even in de troost, het regent op dit moment niet. En uh, het ziet er uit dat dat ook niet uh, gaat regenen. Dus uh, hartstikke leuk. Je kan je paraplu binnenlaten. Maar je mag ook gewoon lekker binnen blijven. Voor mij, dan uh, worden we lekker samen wakker. Hier op Radio 1. Dit is San Cisco Rocketship. Zo direct een hele mooie recensie van oude voetballers. Opvol de piece of paper, we pocket cause I'm about to board the world's first rocket and I need to remember where I came from En Cisco komen uit Australië. En het is echt een heel jonge groep is het uh, nog maar. En toch zijn ze al een paar jaar bezig. Uh, en uh, ja, dan maken ze dit soort uh, vrolijke plaatjes. Nou vind ik fijn. Als het dan toch droog is. En uh, het is zondag. Je, je bent lekker vrij. Nou dan vind ik het fijn om even met zo'n plaatje lekker wakker te worden. Start. Kees Dorrestein. Ja, ja. Joh, wat grappig. We hebben een nieuwe stem op Radio 1. Uh, het is een vrouw. En uh, ze, ze klinkt goed. En ze zegt mijn naam ook nog eens. Wat leuk zeg. Deze week las ik dat Danny Landzaat op trainingskamp gaat naar Turkije met Willem II. De 37-jarige Landzaat wil kijken of hij het nog heeft, de skills om te voetballen. Iedere week recenseer ik iets in start. En uh, daarom deze week bejaarde voetballers. Ze zijn natuurlijk niet echt bejaard hoor. Ze zijn een beetje op leeftijd. Maar ja, dat is in dat voetbalwereldje. Als je boven de 30 aantikt, ben je eigenlijk al een beetje bejaard. Voetbaljournalist Jos Boesveld gaat mij uh, hiermee helpen met dat recenseren. Jos, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb uh, drie oude heren uitgezocht. Uit de eredivisie Nederlandse oude voetballers. Te beginnen met de 32-jarige Theo Jansen, middenvelder bij Vitesse. En in zijn hoogtijdagen, toen uh, speelde hij zo. Bij Jansen blijft in balbezit. Jansen is de oh, opnieuw. Oh, wat een mooie. Wat een geweldige goal van Theo Jansen. Wat een beauty. Oh, wat een beauty, hè. Jans is nu geblesseerd, uh, maar als hij weer goed ter been is... verwacht je dan dat hij weer actief kan uh, uh, deelnemen aan, uh, in, in het Vitesse? Ja, nou, Theo Jans is natuurlijk uh, een, van, een van de bekendere oudere voetballers, denk ik, in de Eredivisie. Hij is uh, kampioen geworden met Ajax en FC Twente. Mm -hmm. En ik denk, ja, op het moment hoorde je ook, hij staat voor gekend om zijn geweldige traptechniek. En ondanks zijn leeftijd heeft hij nog een, een aardig hoge marktwaarde. ja. Die rond de 3 miljoen euro ligt. En het probleem echter bij Theo Jansen is dat hij op dit moment speelt bij een ploeg die zijn draai heeft gevonden zonder uh, Theo Jansen. op het ah. zo te zeggen. En, en dat, dat is een beetje het probleem. Kan hij zich dan nog wel staande houden tussen die Jonkies? Uh, Naast nou, je zegt, uh, er komen steeds meer jonge spelers naar Vitesse toe. En allemaal getalenteerd. Ze komen van uh -huh. Chelsea. Ze hebben een samenwerkingsverband. En uh, je zei het al, hij is geblesseerd nu. Ja. En ik ben heel benieuwd of het nog gaat lukken. Of hij na zijn blessure terugkomt. En dan ook nog uh, ja, een, een goede indruk kan achterlaten. En dus inderdaad kan uh, strijden met de jonkies. Maar ja. Dat, ja, Want, uh, wat, uh, tussen moeder. al die fitte spelers uh, van Chelsea die allemaal overkomen. Is mm -hmm. hij wel een beetje een dikkerd. Een uh, uh, wat? Een dikker. Een uh, hij, hij is best dik en, uh, geworden. Ja dat, ja, oh, ja, dat klopt ja. Ja, maar dat heeft hij altijd al een beetje gehad. Het is, Theo Jans is gewoon een, een, een specialist. En die heeft natuurlijk een geweldig linkerbeen, een geweldige mm -hmm. trap. Daar maar moet inderdaad, hij iets van ja, al die jonkies, die hebben zoveel talent. Die, ik denk dat Theo Jans uh, na de winterstop weinig in actie zal komen. Oké, okay, dan naar de 43-jarige 43. 43 hè. Keeper uh, Sander Bosker uh, van uh, FC Twente. Even luisteren. Dolsen voor Twente, die scoren. En De zesde strafstop van PSV door Jonas Konka Met rechts gestopt door Bosco. Fred Rutte voor 6-0. PSV bij Twente voor de tweede keer in de geschiedenis in het bezit van de beker. Ja, Twente won hier de beker doordat hij die strafschoppen zo goed wist te stoppen. Um, is dit nog een beetje te vergelijken met, met, met wat hij nu doet? Nee, absoluut niet. Nee, dat uh, ligt heel ver van het uh, fragment af wat je hier net hoorde. Ja, 2001 was het ook al, al wat jaartjes uh, geleden natuurlijk. Dat is heel wat jaartjes ja, geleden inderdaad. En die jaartjes hebben hem geen goed gedaan, laten we het zo zeggen. Oké, okay, dus wat, uh, wat hij komt ook uh, eigenlijk nauwelijks meer in actie, toch? Ja, inderdaad. Ik denk dat Sander Bosk een van de beste voorbeelden is van een voetballer die uh, gerust wat eerder had mogen stoppen met zijn werk. Oké. Okay. Dus, uh, het is wel een keeper en op die positie kun je natuurlijk op latere leeftijd uh, presteren. Mm -hmm. Maar voor Boschke is het eigenlijk nu al klaar. En het was eigenlijk was hij ook al klaar. Oké, okay, geen toegevoegde waarde voor het uh, team meer dus? Nee, absoluut niet. Je kunt ook zien, ik heb, uh, ik heb gekeken in zijn statistieken van, uh, ja, van vroeger. En uh, je ziet in 2000, 2011 had hij al last van zijn kuitproblemen. En mm -hmm. dat kwam in 2012, kwam dat twee keer terug. Yeah. En hij, hij is nu weer aan de kant met een kuitprobleem en ja... Het, het enige waar die Mazerman heeft, is dat FC Twente maar één goede talent van de keeper heeft. En dat is Nick Marsman, dus de eerste keeper. Als die uitvalt, kan hij weer eventjes. Ja, inderdaad, want ze hebben geen tweede keeper die je echt graag op de bank hebt. Nee. Dus okay. hij kan misschien nog een reserveplek krijgen, maar ja, daar blijft het dan ook bij. Dan naar nummer drie. Um, Anthony Leurling, 36 is hij, speelt bij Nakbedra. En die, um, uh, die, die laat zich niet echt uh, in de weg zitten door zijn leeftijd. Dat is 36 jaar nee, ja, zijn leeftijd, uh, ja, daar had je... Er. Ja, dat is een eigenlijk. En, uh, ik, even luisteren naar Leurling. Als ja, je in deze wedstrijd, waarin 3 en achter staat en uh, met twee van dat soort doelpunten en, uh, en twee assists, in de ploeg kan helpen en, en daardoor ons veilig schiet, zeg maar. Uh, ja, dat is een on on onbeschrijfelijk gevoel. Uh. Hij, uh, hij zegt dit uh, nadat hij twee keer gescoord heeft uh, tijdens een eerdivisiewedstrijd uh, in april uh, vorig jaar. Um, yep. Hij komt nog gemakkelijk mee met de rest, heb ik het idee. Ja, ik ging ongeluk meepraten met NT Leuring, nou, sorry ervoor. Maar, niet uit. maar ik, vind hem, uh, ik vind hem behoorlijk fit, ogen voor zijn leeftijd inderdaad, 36 jaar. En uh, vorig seizoen lag hij uh, uh, redelijk lang in de lappenmand met een uh, liefesbreuk. Maar na die blessure en eigenlijk tevoren is hij eigenlijk nooit lang geblesseerd geweest. En dat is toch best opvallend voor een aanvaller die al zo oud is. Oké, okay. hij kan dus uh, hij, uh, hij kan mee met, uh, met de ploeg. Ja, hij heeft uh, dit seizoen, het dus huidige jaar, al 18, uh, uh, 17 wedstrijden gespeeld. Eerste wedstrijden van de, van de 18. Ja. En als je kijkt naar de aanvallers die Nak Breda heeft, en uh, dat zijn onder andere Elson Roy of Anoua Hadouier. Mm -hmm. Dat is wel een klein wonder te noemen dat Learning Zoveel heeft gespeeld. En dat betekent dus toch wel dat uh, de leiding van uh, Nak Breda iets, iets in hem ziet. Ja. Dus de, en, maar hoeveel, hoeveel jaren is hij nog goed dan? Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Het is ook uh, Nakbedrijf in de windstop een, uh, een, een speler gekocht. Ik had gehoopt hem niet te hoeven noemen. Het is een lastige naam. Adnane Tika Duini. Nou, uh, hij komt er goed uit. Ja, dat vond ik ook al op dit op de, op de tijdstip. Maar die hebben ze gehuurd. En dat is een speler die op de positie van Anthony Learning kan spelen. Mm -hmm. En dat is een 21-jarige talent. En ja, dan is het maar de vraag van, kan hij die, die concurrentie aan? Dat is een beetje misschien hetzelfde verhaal als met uh, Theo Jansen. Mm -hmm. Maar als je dan ziet, ja, hij speelt 17 van de 18 wedstrijden voor NAC Breda. Hij scoort niet zoveel, maar met zijn ervaring en zijn strijd dus, is hij gewoon belangrijk. Ja, wat, wat, even nog over het algemeen. Zo direct gaan we eventjes een top drietje maken van, van deze drie die we net hebben gehoord. Wat heb je nou nog als team aan zo'n oude speler? Wat kan dat nou toevoegen? Ja, ze zeggen dat in de kleedkamer zo spelers heel belangrijk zijn. Hè. Ze hebben natuurlijk alles meegemaakt. Anthony Lulling heeft dan nog ook in het buitenland gevoetbald. Jansen natuurlijk, in Nederland heeft hij van alles meegemaakt. En ja, Sander Boske is, is nu niet meer handig voor op, uh, voor op het veld, om het zo maar te zeggen. Maar als je op de reservebank zit misschien, of ja, tijdens trainingen. Als motivatie. Dat, ja, motivatie, absoluut. En ja. ik denk, um, dat geldt vooral voor Sander Boske. Anthony Lundin, die voegt gewoon op het veld ook nog wat toe. Ja, no, Oké, okay, top drie dan uh, uh, uh, van deze drie spelers. Van drie naar één, uh, naar hoeveel nut ze er nog hebben voor het voetbal. Op, op, ja, nou, op drie. Ja, ik denk dat de, de keuze voor drie uh, lijkt me logisch. En dat de mensen dat al gezien hadden. Dat, daar ga ik voor Sander bosken. Ja, en op twee? Dat is uh, Theo Jansen. En, en dus lurling uh, op één. Daar heb je nog het meeste aan. Dat denk ik wel, ja, absoluut. Super. Nou, Jos Boesveld, voetbalkenner uh, van, uh, van start is hier ondertussen wel. Uh. Dankjewel en uh, uh, ja, lekker blijf luisteren tot zeven uur. Helemaal goed. Yo, oi. Hoi. Hij uh, doet het uh, heel goed met Avicii. Maar als hij dan even de dance muziek opzij schrijft en dan gewoon een gitaar pakt en een beetje lekker gaat neuriën, dan doet deze Alloway Black het ook fantastisch hoor. Wake me up. Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start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 Spijt me, maar je moet nu toch echt opstaan. Het is uh, twee minuten over uh, half zes. En uh, ja, uh, ja, het is gewoon uh, tijd om wakker te worden. Ja, en, uh, maar ja, ik help je daarbij. Start. Kees Thorstein. Ik zei het, iets over half zes. In Sydney is het tien uur later. Uh, en daar is een van Nederlandse bekendste actrices, Halina Rijn. Zij is toch al wakker. Dus genoeg reden om haar even te spreken. Halina, goedemorgen en van jou middag dan, hè? Klopt. Middag is het alweer hier, hoor. Ja. Jij bent in Australië voor het Sydney Festival. Jij speelt daar La Voix Humaine, een monoloog Klap. over een gebroken relatie. En hoe is het om in Australië te spelen? Nou, het is wel fantastisch. Het is een gigantisch festival. Zoiets kunnen wij ons bijna niet voorstellen. Jacques trad hier gisteren op een heel grote kermis. Mm -hmm. Het is heel leuk. Iedereen weet ook dat het er is. Ja? En uh, ja, ik vind het fantastisch. Mensen zijn heel lief en het lijkt een beetje op Nederlanders. Heel nuchter, heel veel humor, heel open. Ja. En uh, ja, ik voel me hier helemaal thuis. En kijk, de zon schijnt hier hè. Oh ja, Dat, dat dus ook. maakt me alles. niet uh, lekker uh, Alina. Het is uh, <laughs> hartstikke koud Sorry, man. Sorry in, uh, man. In Nederland was jouw show een gigantisch uh, succes. En uh, ik ja. las op jouw Twitter dat hij dus ook heel goed is ontvangen in uh, Down Under. Wat, wat wordt er zoal gezegd? Ja, ze vinden het allemaal uh, helemaal top. <laughs> ja, het is natuurlijk gewoon een heel goed geregisseerde voorstelling. En vooral ook heel goed geschreven over liefdesverdriet. Mm -hmm. En ik denk dat iedereen uh, daar wel iets mee heeft en zich daarin herkent. Dus uh, yeah. ook de Australiërs uh, gingen voor de bijl. Yeah. Dat is toch wel fijn. Ik ben altijd heel zenuwachtig. Je moet je voorstellen, ik speel het al vijf jaar. Mm -hmm. Maar over de hele wereld. Dus je gaat telkens opnieuw in première. Dus steeds zit er weer pers. En steeds gaat iedereen weer beoordelen. Dus dat is best wel pittig. Yeah. En dan ben ik toch wel weer opgelucht als het uh, allemaal goed afloopt. Dat uh, begrijp ik. En, uh, uh, heb jij nog. Uh, het gaat over de gebroken relatie. Put je nou nog uit een voorgaande gebroken relatie uh, voor dit stuk? Ja, man, ik put uit één grote stroom <laughs> van gebroken relaties. <laughs> Jou, jouw nee, lijst. Uh... Ben niet echt het... <laughs> Mijn lijst. Nee, maar ik, ik heb wel genoeg uh, breuken meegemaakt uh, aan beide kanten van uh, de breuk, zeg maar. Zowel uh -huh. de, de dader als het slachtoffer. Dat, uh, dat het mij niet zo heel veel moeite kost om me met die eenzaamheid uh, te identificeren van mijn uh, personage. Ja. Zeker als je zo ver weg bent van, van jullie allemaal, van mijn vrienden. Van, nou, ik voel me natuurlijk ook wel heel alleen. En, uh, dus uh, nee, die, dat, die tranen, dat, dat komt allemaal heel oh, makkelijk. De eenzaamheid ja. in Australië, ook al wordt het dan goed ja. ontvangen. Nu, nu speel jij dat stuk in het Nederlands. Um, en uh, ja, ook, ook daar, bij die, uh, ja, daar verstaan ze natuurlijk niks van. Um, hoe, hoe wordt daarop gereageerd? Ja, wij spelen met op Amsterdam echt, nou echt dus overal en nergens. Op dit moment is Chili staat bijvoorbeeld een andere voorstelling van ons. En we doen dat mm -hmm. altijd in onze eigen taal. En mensen vinden dat ja, blijkbaar heel normaal. Ik, ik stel me ook wel eens vragen daarover. Maar ja, ze lezen toch die boventitels mee. En het is zoals wij natuurlijk altijd naar films kijken hè, in Nederland. En, uh, mm -hmm. en uh, televisie kijken. Dus ja, voor hen is het blijkbaar geen enkel probleem. Boventitels? En, uh, en de voorstelling blijft overeind. Jij staat het op het theater met een, met een grote scherm boven je waar tekst voorbij komt. Ja, op mijn, nou mijn decor is, uh, ik speel eigenlijk zogenaamd op de bovenste verdieping van het flatgebouw. Dus ik speel ook achter glas. Mm -hmm. En je kijkt als het ware in mijn appartement en ik, ik word langzaam gek. En op het laatste pleeg ik zelfmoord en jij kunt als toeschouwer niks doen. Oh. Maar dus er zit een soort lijst omheen, dus het lijkt eigenlijk heel erg op de televisie. Dus op die lijst worden gewoon die, uh, die titels geprojecteerd. Dus het lijkt net een breedbeeld tv, zeg maar. Ik hoop Waar dat rond uh, geen Australiërs meeluisteren. Je hebt net, uh, net de clue van het stuk al weggegeven. Ja, maar ja, in Nederland heeft iedereen het aantal zo lang land ja, gezien, nog niet? Hè? Dat klopt ook. jij, jij, ja, jij niet, natuurlijk. Nou, ik, ja, ik, ja, ik heb hem niet gezien, echt. Ik schaam me nu ook. Uh, ik hoor, uh, nee, nee hoor. Ja, maar nee. Ik, er is een nieuwe show waar ik je kan zien. 9 februari uh, sta jij met Dantons uh, Dood uh, in het theater. Daar, daarin speel jij een, uh, een rol. Uh, dan vraag ik me af, heb je wel tijd om die voor te bereiden um, door al jouw tripjes uh, naar Australië? Nee. Ik maak me daar ook ernstige zorgen om, want ik speel niet één rol, ik speel veertien rollen of zo. Ik speel alle vrouwen, en ook nog een man. Uh, het is met Gijschotten van Aschot en Hans Kertje, mm -hmm. dus ik moet ook wel eventjes mijn beste beetje voorzetten, want dat zijn nog <laughs> niet de minste figuren. Dus ik loop hier de hele dag rond met het script van Dantons Dood en probeer amechtig die tekst in mijn hoofd te krijgen, terwijl ik s'avonds die andere tekst moet zeggen. Dus Jeetje, is een beetje verwarrend, maar, het is, uh, ja, ja, dat een, is uh, een druk leven. Het, het is een heel druk bestaan, maar ik, uh, ja, ik mag natuurlijk niet klagen. Ik, ik maak allemaal gekkigheid mee en... Uh, het is heel avontuurlijk. En, uh, uh, en tot wanneer ben je nu in Australië? Ik kom 16 uh, januari weer naar huis. Dus ik, moet nog, uh, ik speel nog een paar voorstellingen en dan uh, ga ik weer richting de kou. De, de, de kou. En uh, ga je nog een keer terug met een ander stuk? Daar naartoe? Ja, nou daar wordt wel weer over gesproken. En ik, denk, ik hoop dat we het een vervolg krijgt natuurlijk. De Romeinse tragedie dat is een andere voorstel van ons. Die gaat naar Melbourne later dit jaar. Mm -hmm. Maar daar zit ik niet in. Dus uh, ik, ik hoop dat we terugkomen, absoluut. Nou, ik, uh, ik hoop het je ook. Hoop, uh, en uh, succes goede, met, met, met, met al jouw stukken. Uh, dankjewel, Halina Rijn in, uh, in Australië. Nou, jij heel erg bedankt voor dit gezellige gesprek. En nog een hele, hele fijne dag. Dankjewel en uh, goedemorgen. Okay. Dankjewel. Dag. Koekoek. Oh, koekoek. Nee, dat, uh, die hoorde niet. Ik had een, uh, ik had een andere uh, gepland staan. En dat was deze. Start. Start. start, start. Kees Dorrestein. Precies, want dat gesprek uh, met Halina was helemaal geen koekoek. Afgelopen weken werd in Rotterdam een Polenhotel geopend. Met als gevolg buren. Want die Polen zouden maar voor overlast zorgen, zeggen ze... Maar is dat wel zo? Roel sliep daarom een, een nacht in een Polenhotel om dat te testen. Dit is het Poolse volkslied. En nu het zo uit mijn auto knalt, zou ik het zien als overlast. Maar misschien vinden ze het hier mooi. Ik ga in ieder geval even binnenkijken of het er ook zo aan toe gaat. Hallo. Hallo. Kan ik hier slapen vannacht? Ja, is bij kamer uh, 20. Is jij hier slapen? Uh, ik geef naar van jou speciale kaarten voor open duur. En die. Dus jij moet daar lopen. Ja, waar is kamer 20? Oké, okay, is boven. De, uh, is het die vlieping? Is eerste verdieping. Ja? En dan vind ik het wel. Ja, is, moet uh, daar eens uh, samen kijken, is het goed naar van jou of niet? Nou, als ik boven kom, dan kan ik het wel vinden, denk ik. Oké. Okay. Kijk, onderweg naar kamer 20. En het eerste wat me opvalt, is dat het echt fucking groot is dit gebouw. Het is echt hier kan gangen waar je gewoon in kan verdwalen terwijl ze gewoon recht lopen. Maar voor de rest is het best wel rustig hier. Ik bedoel er loopt één of twee iemand loopt hier er loopt net iemand langs me. Maar moet je luisteren hoe stil het is. Er is geen muziek, er zijn geen dronken mensen hier. Het is in mijn eigen kamer is het, is het bijna rumoeriger, maar en ja geen Pols volkslied. In ieder geval nog niet. Maar dat, uh, ik ben bang dat het zo zal blijven. Anyway, dit is uh, kamer 20 waar ik nu voor sta. Dus uh, ik ga naar binnen. Kijk, Pasje doet het ook. Nou, dat is een mooi kamertje, hoor. Dit is uh, studentenkamer plus. Je hebt wel, ik heb een, uh, een tweepersoonsbed voor mezelf. Leren bank. Tafeltje. Wel een beetje hoofd proof allemaal. Maar hey, je, je moet niet alles willen. En ja, dat... Toch even dat bed proberen. Hup. Au, kut. <lacht> Oeh, ik had even iets zachter verwacht. Het ziet er best wel dik uit, maar ondertussen is het zo hard als steen. Ja, je hebt hier gewoon alles in principe. Dus ja, als dit mijn kamer zou zijn... zou ik ook niet echt de behoefte hebben om buiten te gaan zwerven. Naast mij zit buurvrouw Marga. Zij is ongeveer even oud als ik en werkt in de bloemenindustrie. Marga, het is nu erg rustig hier... Maar hoe is dat normaal gesproken? Usually is the quiet places. Het is hier eigenlijk altijd heel rustig. Als je terugkomt van je werk, kun je hier naar het restaurant om te eten of gaan sporten. Overlast heb je eigenlijk hier nooit. Hier zo'n probleem. In Rotterdam is deze week een soortgelijk hotel geopend. Veel omwonenden vinden dit een beetje eng. Begrijp je die mensen? I'm understanding because my business is only Ja, ik kan het me wel voorstellen, omdat, uh, omdat ze we vaak denken bij Polen aan uh, heel veel zuipen. Maar wij zijn hier gewoon gekomen om te werken en niet om onszelf belachelijk te maken. Don't worry. We are nice and friendly and we been not problem about the Poland people. Fighters, what I want to be Catching dreams to find out what they need Twisting round choices, driving Jan is raar, hold on. Om kwart voor zes hier ga ik die zomaar even in één keer uit het niks op Radio 1. De Sjaak. Iedere week is een van de talenten van BNN University de Sjaak. Uh, ze verzinnen dan opdrachten voor elkaar die soms niet altijd even leuk of makkelijk zijn. Ik vraag me af, wat zijn de opdrachten voor deze week? Een leraar biologie heeft 90 dagen lang bij de McDonald's gegeten en hij is afgevallen. De Sjaak kan ook wel een kilo of twee kwijt. Eet daarom de rest van de week bij de McDonald's. Deze week opende president Poetin de ijshockeyhal voor de Olympische Spelen van Sochi. En dat deed hij met een potje ijshockey waarin hij zelf dus ook meespeelde. En hij wist hem nog te winnen ook, zo'n sportiefde man. De Sjaak is vast ook wel erg vlot op de schaats. De opdracht is daarom voor de Sjaak deze week. Laat je bodychecken door een ijshockeyer. Veel mensen beginnen het nieuwe jaar met fitnessen, een goed begin van 2014. Maar na één maand wordt het alweer minder en dan zijn de sportscholen weer leeg. Hoogste tijd voor de Sjaak om aan zijn of haar doorzettingsvermogen te werken. En werk een beetje aan je discipline. Laat je afbeulen door een personal trainer. Je laat het body checken door een ijshockeyer of je laat afbeulen door een personal trainer. Ik denk dat ik het eerste nog, euh, nog beter vind dan het tweede. Wie is deze week de Sjaak en nog belangrijker, wat moet hij doen? Het is weer maandag! Ja. Dat betekent ja, dat betekent dat wij weer een opdracht gaan trekken worden. Uh, super, de spannend! Het is een beetje een klein clubje. Met wie we hier staan in de studio zijn wat kleine personeelswisselingen hier en dat daar links rechts geweest. Maar, Notaris Cardol staat nog steeds vier overeind. Oh, en ik ga weer nou de opdracht trekken voor deze week. Niet zonde, We zijn met z'n nou, drieën. Rop. Er zitten drie opdrachten nu in, hè? Er zitten drie ja. opdrachten in, het is, ja. Het is uh, uh, klein, maar, uh, klein maar fijn, hè, zeg ik wel eens. Ja, dat nou, is ja, ook zo. Uh, Zal ik het maar doen dan? Ja, laten we het dan maar voltrekken. Ik ja. vind het spannend. Hussel ze even goed door elkaar. Ja, die drie moet je toch even goed hustelen. Ik heb er één gepakt. Hmm. Ja, ja. Uh, deze week opende president Poetin de ijshockeyhal voor de Olympische Spelen van Sochi. Dat deed hij met een potje ijshockey die hij nog wist te winnen ook. De Sjaak is vast ook vlot op de schaats. De opdracht voor de Sjaak daarom deze week laat je bodychecken door een ijshockeyer. Nee, ja wel. Nee, dat nee, kon wel eens pijnlijk nee. worden. <laughs> ja, maar dat betekent hij echt dood? Aan. Maar ik dat is moet het zeggen, met nou, dat is niet dodelijk. Nou, nee, maar die mensen gaan tunderhard en die zijn moeilijk groot. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk, kijk, dat is Martijn... die die, die, die kan, kan dit, maar Roel en ik, wij zullen misschien wel... Ik kan willen... nog van onderdoor of ofzo. Ja. ja. Ik ben, ik ben 1,85 en ik weeg nog geen 65 kilo. Die mensen ja. maken me kapot. Roel, vliegt dat IJstadion uit ijstadion ijsstadion uit hoor. Dat is er niks wat zeker is. Uh, zal ik uh, beginnen met de namen? Uh, ja, liever niet, uh, want de ja. kans is nu dus 1 op 3 dat, op 3, uh, dat ja. uh, we het worden. Maar uh, nou ja, laten we, hoe sneller het voorbij... Mijn moeder zei het vroeger altijd al met een prikje. Het is zo voorbij. Ja. ja. Inderdaad. Het leven was een klacht Volgende week ben je het alweer vergeten. Uh, ik heb een naam. Uh, spannend moment. Uh, degene die uh, zich gaat laten bodychecken. <lacht> ben ik zelf. Oh, je je dit... je, oh jeetje. Oh wat Ja. Uh, yeah. je maar, maar even om. On... Je, je weet precies wat een bodycheck is, hè? Ja, dus... ja, ja. Dit, nou, je mag het misschien wel even uitleggen. voor, nou, de, voor de zekerheid. <lacht> voor de mensen ook die het niet weten wat het is, je schaatst. Op een ijsbaan. Gewoon op zo'n zo uh, ijshockeybaantje. Uh, dan komt er ineens, zie je een, in je linker ooghoek, <laughs> zie je een beer. Een beer <laughs> op schaatsen. En die beukt jou even tegen de reling op. Ach joh. Met alle geweld van de wereld. Nou, weet je, ik sta in principe al super stevig op de schaats. Dus ik zie echt geen problemen. Ja, kun je maar voor schaatsen. <laughs> nou, ik heb uh, twee jaar terug toen in waren, heb ik uh, over de finish van de LCD toch geschaat. Maar daar is ook alles mee gezegd. Maar je hebt de Elfsteden toch nog niet Nee, gegaan, maar er lag toen ja, heel God. veel ijs. Nee. nee. Ja. nee. Oh, maar wat, wat zou ik hier weinig zin in hebben. Nee, wat, dat uh, is het super superleuk. Ja, ik nee, vind het wel dan jammer dat, dat ook, jij het niet doet, Roe. Maar dan krijg je toch ook echt nekklachten en zo van. Want het gaat best wel hard. Nou, uh, de, uh, kijk, je kunt natuurlijk afspreken om, om iets in te houden. Maar te, nee. Nou, nee, nee, nee. Je moet wel. Maar moet ik met wel. een mannenteam? Of is het mannen alleen team. met mannen? Of als je een dikke beer van een vrouw kan vinden? Het moet in ieder geval een beer zijn. Nou, ja. een grote, forse hier. Oké, okay, ik ga aan de slag. Succes. Ja, de... succes. Ja, dank je. Nou, ik zag Judith uh, met een brace uh, binnenkomen lopen. Dus ik hoop uh, dat dat uh, goed is uh, afgelopen. Je hoort het um, na Sunday Morning van Maroon 5. En uh, straks ook live verslag. Roel is op zoek naar de das. Forget your bow, you twist to fit the mold that I am in. Op Radio 1. Hier bij, de, bij Start. En als je goed uh, luisterde naar Room 5... dan hoorde je dat ze Sunday Morning zongen. De Shaak. Judith is deze week de Shaak. En uh, zij gaat uh, de ijsbaan op. Ze moet zich namelijk laten bodychecken... door een stijl stoere ijshockeyers. Als je denkt, uh, wat praat hier Judith dus een beetje raar... dat komt omdat ik een helm op heb en mijn mond niet helemaal open gaat. Dat kan gebeuren... Ik ben namelijk op de ijshockeybaan in, uh, in Utrecht en ik sta hier bij de Dragons. De mannen van de Dragons van de ijshockeyvereniging en zij gaan mij zo meteen bodychecken. Wat kan er zo meteen gebeuren? Want ik, jullie hebben me net helemaal in een ijshockeyoutfit gehezen en ik voel me best wel veilig eigenlijk. Want ik, heb, ik weet niet hoe alles precies heet wat ik aan heb, maar werkelijk waar alles is beschermd. Ik heb kniebeschermers om, ik heb extra kleding hieronder. Ik heb nog schouderbescherming, ik heb elleboogbescherming, ik heb een grote helm op, handschoenen aan. Wat kan er gebeuren? Zolang je, zolang je alles op je af ziet komen en zolang je het aan ziet komen... Uh... Dan kan, dan kan je vrij weinig gebeuren. Uh, het gevaarlijkste is als je een klein stukje van de boarding... dat is de rand om het ijs afstaat. Als je er dan, naartoe ge, als je dan een check krijgt en een meter van een meter afstand erop, erop valt... Dan, uh, dan kan het nog best wel eens pijn gaan doen. Als je, als je, als je hem niet verwacht, dan val je hard. en uh, Dan uh, val je misschien eerst op je hoofd of dan val je, val je verkeerd. Wat, uh, hoe gaan we het soms in doen? Dylan die, die geeft mij eerst een paar bodychecks. Zodat jij kan zien uh, hoe ik ze opvang. En uh, nou, als je denkt uh, als je er vertrouwen in hebt, dan uh, ben je aan de beurt. Molly, Molly, bakke moly. Molly. <laughs> oh, jee, nou ja, ik heb net gezien hoe dat gaat. Het ziet er heel, dat lijkt me helemaal niet pijnlijk. Ja, nee, geen probleem. <laughs> als je, wat je zag was, ik bleef langs de boordingsgraat schaatsen. Ja. Daardoor maak ik bijna geen beweging en vang ik hem alleen tegen hem op. Dus blijf dicht in de buurt van de boarding. Dan kan je niks gebeuren. Volgens mij is de opdracht wel een beetje duidelijk. Uh, het belangrijkste wat ik moet doen is langs de boorden blijven. En dat ga ik ook zeker doen. Uh, doe even rustig aan. Niet kampachtig om, omhoog met je schouders. Soepel rijden. En dan geef ik je vanzelf geef ik een zetje. En dan, dan, dan voel je wat er, wat er gaat gebeuren. En daarna gaan we een keertje uit. Ontspannen. Tik op tijd. Ik ga het even voor jou lang. Sorry! Land out! Oké, die was nog wel heel zacht, maar ik zie wel. Dit kan gebeuren. Oké, okay. ja. nog een keer? Ja, ik ben er klaar voor. Ja. Oké, okay, ik ging even op mijn bek, maar. Het doet helemaal geen pijn, want die bescherming is prima. dan kan hij nog wat harder. Hij, hij kan <laughs> nog wat tevoud. harder. Het kan nog wat harder hoor ik hier van Vincent. Prima, ik ga gewoon door. Ik ga nog een beetje langs de borden schaatsen en ik zie wel wanneer de klap komt. Ready. Het is even die maag hè. God jezus. Gaat het? Ja, daar moet hij er even recht van staan. En hij is hij ja, nou was, nou was hij wel goed hè. Die laatste klap die deed me echt heel erg veel pijn. Maar we hebben nu de rol omgedraaid. Ik mag nu Vincent gaan bodychecken. Nou ja, met mijn schaatkunsten kan het alleen maar legendarisch worden. Volle snelheid erin. Volle snelheid, Volle snelheid erin, oké. Nog een keer het celletje. Ja. Yes. Let's go. Wat vond je, je ervan? De, de, beetje hard? Ja, hij was hard zat. Okay. Ben je geschikt voor de ijshockey -spot? Ben ik om je trainen? Yes. Wat uh, goed zeg. En van die brace was maar een grapje hoor. Judith uh, die zit uh, hier uh, weer zonder. Helemaal in orde. En ze heeft ook een filmpje gemaakt van hoe ze gebodychecked werd. Dat zetten we eventjes op de Facebookpagina. Uh, BNN University. Facebook.com slash BN University. Roel, uh, uh, onze live verslaggever, is uh, nu in het donkere bos aan het lopen. Uh, op zoek naar de das. Roel, hallo. Ja, hallo Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hoe uh, gaat het? Nou, boswachter Roel staat hier samen met boswachter André. Hi André. <laughs> goedemorgen. Wij staan uh, in de middle of nowhere bij het Friese Wolf. Naast het bos zo'n beetje nog en wij kijken naar een prachtige sterrenhemel. Naast ons ligt dat bos en heel stil in de achtergrond horen we een beetje... De dierengeluid, ik zal even een twee seconden stil zijn, dan kun je het horen misschien. Dan zul je net zien dat ze allemaal stil blijven, natuurlijk. Maar net hoorden we ontzettend veel ganzen en we hoorden volgens mij een, een vos. Hoorden we blaffen, toch? Ja, we hoorden een vos. Ik denk dat die alameert. Die heeft al lang door het er zijn, natuurlijk. Dus we moeten vanaf, vanaf nu al steeds stiller gaan worden. willen we nog een das kunnen spotten vanmorgen. Ja, sorry dat. wij, wij lopen hier natuurlijk een beetje luidruchtig te rond en ik praat ook nog een beetje hier en daar. Maar de vos blafte, dus mocht je dat je nog afvragen. Maar er is nog best wel veel activiteit in het bos, hè? Ja, het is eigenlijk topdrukte in het bos. Het is heel zacht gebleven, deze hele winter eigenlijk al. Dus de bosuilen waren al actief. aalscholvers die vlakbij bij, weren bij waren al behoorlijk actief. Nou, de ganzen, dus nu ongelooflijk, die slapen bijna allemaal in het natuurgebied en die gaan straks allemaal de lucht in. Het gaat echt om duizenden ganzen die dan van de Drentse vennen opstijgen en dan naar Boerenland toe verhuizen. Dus ja, het is eigenlijk een drukte van belang hier. Waarom slapen die wezen niet gewoon, net zoals wij? Ja, nou ze slapen eigenlijk met hun voetjes in het, in het ondiepe water. En dat water is nu natuurlijk helemaal inporloos. En op het moment dat daar een vos bij komt, dan gaat hij ponzen maken in dat water. En dan werkt als een soort alarm. En dan, ja, het nu bij zijn gans want dan gaan alle ganzen de lucht in. Dus dat oh, is uh, fantastisch. Die, die beesten, die moeten gewoon wakker blijven? Ja, die moeten wakker blijven. Die moeten super alert blijven, wil je kunnen overleven in de natuur. Maar ik had, ik had verwacht om hierheen te gaan, dat het echt een herrie zou, van, zou zijn van je wel. Want er rijden geen auto's natuurlijk. En mensen die slapen ook gewoon. Maar wat dat betreft is het nog wel een beetje stil, hè? Ja, wat je in de dorpen om je heen je hoort is een haan die begint te kraaien. Dat hoor je dus echt wel van uh, ja. grote afstand. Maar voor de rest is het nog een heel klein beetje stil. Omdat je nu net op het moment zit dat die dag nog moet gaan beginnen. En eigenlijk die overgang van die dag, maar die nacht of eigenlijk de nacht naar de dag, is het meest interessant in de natuur. Hopen dat we zo uh, de das gaan vinden, Roel. Ja, dat wordt nog even spannend. Is het mogelijk om een das te vinden straks? Het ligt een beetje aan hoe goed jij kijken kan. Want het blijft natuurlijk wel een beetje donker nog. En heel lang donker. Maar we gaan echt ons best doen. Oké, okay, mooi. Doen. Dat horen we dan rond, een, rond de klok van half zeven. Nu het NOS Journaal. En we zijn straks terug met de oplossing over hoe je harder kan fietsen dan 130 km per uur. MUZIEK